Sea-Watch zegt dat de Libiërs een gevaarlijke manoeuvre maakten en bijna een aanvaring veroorzaakten, zonder dat er eerst een waarschuwing was gegeven. De bijna 500 migranten zijn naar Tripoli gebracht. Er komt mogelijk ook een laptopverbod op Amerikaanse vluchten naar Europa. Volgens Amerikaanse media wordt daar de komende dag een plan voor gepresenteerd. Nu is er al een verbod voor een aantal bestemmingen in het Midden-Oosten. Op die vluchten mogen passagiers geen laptops, tablets of camera's meer meenemen in de cabine. Het zou nodig zijn voor de veiligheid. Volgens media in de VS wordt gekeken naar de voor- en nadelen... van het verbod voor Europese vluchten. Veel zakenmensen zouden in de problemen komen door zo'n verbod. De finale van de Champions League gaat tussen Juventus en Real Madrid. Real verloor afgelopen avond van stadsgenoot Atletico met 2-1. Maar door de 2-0 winst in de thuiswedstrijd... bereikte Real toch de finale. En die wordt op 3 juni gespeeld in Cardiff. Het weer, het is droog. De minima komen rond 4 graden uit. Overdag wordt het snel warmer met uiteindelijk 19 tot 22 graden. Eerst veel zon, in de middag meer bewolking en vanuit het zuiden dan een paar buien. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Somebody back.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 Summer, Summer. There's not much time for today.